We gaan verder. Um, dus de negen. Uh, dus mi, bara, ele, mi. Zoals we hebben gezegd, bara, eilen In bara is hip. En in bara we zien dat het uh, in, de, in, de, in de omgekeerde volgorde dan in de alfabetische volgorde staan de... Letters. Dus A, B, ten aanzien van 11 En dat heb ik op de tekening. Toch heb ik een soort niet tekening, maar wat wij hebben gezegd, dat wij zo tekeningen het bord gebruiken meer voor de letters, voor de etc om te laten zien hoe dat is. That we hebben dat opgetekend, dat het, wanneer je ziet het van taf naar Aleph, betekent din Ja? En van de, in de juiste volgorde, als de letters lopen in de juiste volgorde, zoals so het uh, bij Evar, zoals so wij ons had verteld, Alef Bet resh dan zien we dat Alef en dan komt het een Bet, zo so in de volgorde, zoals so het afdalende van boven naar beneden. Dat is archamiem. eigenlijk. Dus zo op die manier zal je ook leren omgaan met woorden. Niet naar de betekenissen wat het vertaling is. Want dat helpt absoluut niet. eigenlijk. En laat staan uh, moraal wat men leert vanuit de, de, de Torah. En ook zo'n beetje zo algemeen menselijk kinderlijk niveau. Dat men leert al 3000 jaar zo'n kinderlijk niveau. En nog steeds... Maar het is ook goed, alles is goed. Wat, uh, waarmee men zich bezighoudt is beter natuurlijk. Dat, dat men zich daarmee bezighoudt. Maar wij gaan werken meer met woorden zelf. In dat woord brichit kan je alles leren alleen vanuit. We werk woord brishiet, van het woord duidelijk. En van die mishnah en al die wetten die men leert, wordt men niet beter daardoor. Onthouden het erg goed. Men moet, mag, moet wel natuurlijk zich ook een beetje leren. Maar in onze tijd vervult men alleen maar misschien hoogstens vijftien of misschien vijf of tot tien uh, voorschriften kan men vervullen in onze tijd. De rest is alleen maar, alleen maar theorie, theoretiseren. Dat helpt niemand. Kijk naar het woord breschiet. Links hebben we dat woord breschiet. En we hebben dat ook in verband gebracht met het dien en dien en rachamim. Ja, gestrengheid en de warmhartigheid. Kijk nou, dat, hoe hebben we dat? Het is ook, als je dat verdeelt dat in twee woorden, dat woord brishit, bed en alef, en dat wordt één woord, en dan tishri, in een andere woord, dan, hebben we, dan wordt het de man Tishrei is gekomen, de man van de oordeel, van het oordeel, van de dien. Tishrei, oké, okay. het is Tishrei, Tishrei. Ik zeg het Tishrei. Tishrei, we zeggen Tishrei. Dezelfde, Tishrei, jullie zeggen Tishrei goed. Maar we zeggen Tishrei. Ik bedoel in de gewone, we zeggen de Tishrei. Ik bedoel in de Torah, vaak zegt men in de leer zegt met maar Tishrei. Oké. Okay. Dan, dan zien we dat, so, dat, is, dat, dat de, het woord ba is gekomen, is ook in een, vol, in een omgekeerde volgorde, zie je, bet en dan alf. En dan die schreezen in, allemaal in, in, ook weer in de volgorde van taf naar alf. Dus de, de volgorde van orgozer. Ja, orgozer komt van beneden naar boven. En orgozer betekent licht komt van beneden naar boven. Als we zien dat het, uh, de ene letter staan voor de andere, en dat is dan in de, in de omgekeerde volgorde, dan het alfabet, alfabetische volgorde, dan moet het ons, voor ons een teken zijn dat dit ook dien is. Duidelijk, het licht komt van beneden naar boven, of dat is dan... Uh, en zo, op die manier zullen we dingen leren. En ook heb ik als voorbeeld gegeven daar ewaar, zie dat woord ewaar, orgaan, dat die onder de letter alef staat, staat zo'n twee, twee nekudoot naast elkaar. Zie dat rechts en links. De nekudoot hebben ook een zeer speciale betekenis. Ze laten betekenis betekenen. Ze geven bepaalde informatie. Zeer belangrijke informatie ze geven. Dat zal Lovita leren op zijn plaats, maar stap voor stap. Maar de rechter en linker... Uh, puntje van de tzere, van, het, uh, van de decoda, oftewel de klinker, uh, tzere, wordt uitgesproken als e. Dan die, die twee puntjes zijn rechts, is gogma, en links is bina. En dat betekent, dat stap voor stap, dat zullen we zien, dat het vol van betekenis is, dat heel anders zullen we, we kabbalisten leeren heel anders, de Torah dus wat de normale, op normale manier men laat liggen, dat wij rappen het op. Als het beste, de creme de la leert de kabbalist. Kijk nou, alleen aan het woord aan het zere, kan, wij, kan ik meer ontvangen dan iemand die 60 jaar de Torah leert. Eigenlijk, want het is allemaal hetzelfde, een pot nat, een beetje meer weten, een beetje meer weten. Dan gaat het dood en alles gaat dood, dat gaat dood, Terwijl kijk naar de serre. Serre is Chokma yeah. so that... en Bina. We zullen zien dat Chokma en Bina, maar er ontbreekt dat. Het is net als het hoofd. En daarom alleen maar Chokma en Bina. Chokma aan de ene kant en Bina aan de andere kant. Dat is dan bedekte chassadim. Er is geen Dat is betekent dat de be Chokma en Bina die staan dat de bina staat in achter, dat heet het Achoraim aan de achterkant van de Chogma, Is niet verbonden met de Chogma, maar aan de achteruit staat, ja, Achoraim van de bina, van de chokma. En dat betekent dat zij nog niet in de Zivouk zijn, panim de panim, gezicht tot gezicht. Duidelijk. En als wij als hebben drie puntjes, nog een puntje tussen hen, dan betekent dat het al, dat het al volle, zwoog is, dat daaronder staat moet, als het, weet je wat ik bedoel, segol, wanneer dan tussen die twee puntjes, on, uh, tussen hen een beetje naar, naar beneden, drie puntjes, wanneer staat het één, uh, naast elkaar, dus rechts, links, en dan in het midden een beetje naar onder, dat is segol, dat is het onderste, dat is dat, dan hebben we Chogma, bina en dat, dan hebben we de volledige zivulk, waarbij dan Bina, dan weten wij we dan, als ik dan zie dat het Sigol staat onder een bepaalde letter, dan weet ik dat het daar is met deze letter verbonden is de, de toestand van Godlud. Eigenlijk, dan weet ik te plaatsen in dat woord op welke, welke manier het verbonden heeft, uh, wat het allemaal inhoudt. De letter zelf die. Die geven aan de kwaliteit van de traptreden. Dus de letters zelf kunnen geven aan. Uh, of de vullingen voeling, van de letters. Allemaal zullen we dat leren. Op die manier de Torah leren. Nou, dat is dan iets wat direct helpt. Direct ter plekke helpt. Je kan zien aan die et Etc. Kan je denken... Leren euh, ervaren, direct ervaren. Maar je moet gewoon ingeleid ingel, ingel, worden <coughs> <coughs> erin. Euh, dus, mi bara ele negen. Klomaar, dat wil zeggen. Sjöjarda tien heet dat de amen, Dat wil je al gezegd, ja? Dat de onderste, he, onderste letter he daalde af van, van onder de Gogma van de Nikwe de openingen van de ogen, ogen naar de p, naar de mond. We he, la Agaab en de achab uh, dat onderstel van de Bina is opgetrokken. Uh, uh, welke Agaab zijn de letters Eile? Ja, van de naam van Elohim, oftewel kan je zeggen de letters ELE oftewel wel de binazen en binenmal goed van de van het hoofd van de iers so. die zijn opgesteken ELE roos naar de hoofd, naar het hoofd. gar kan en dan en trokken en, en trokken de gar van lichten aan. Ja, waarom gar? Gar dat betekent dus dan euh, drie drie eerste lichten dus ne, ne, dus drie kilim, die komen nu daarbij, worden aangesloten in de traptreden. En daarmee komen ook drie ontbrekende lichten. Duidelijk, eerst waren de lichten eh, nevers en roeg, en nu komen nog drie kilim, ontbrekende kilim. En dan hebben we alle vijf kilim en vijf lichten. Twaalf. bara eile. She hu lashon shell vertin sitimo. Hu mipnej Sha Adain Epahem Lavush Fertin Hachasadim Vinim Saim Itvan Eile She alu. She oden stimin bishma Zestin. Naid hakiin kuma. Ve einan ye cholod, legid galod, bli lavush. Zayfintin hakhasedi. Twal umasho mer end dat gende and dat wat he seh the zogar bara eyles, sheep daisy. Shigu lashon shelstimo dat dat is en en. Dat geeft weer dat dit uitdrukking dat is van stimo, van verborgenheid. Dat woordje bara, zie dat, bara, zoals so we hebben dat gezegd. Hoe mi pnee dat is omdat, omdat dit nog, uh, omdat in hen nog. Geen chassadim zijn ingebed. Duidelijk, omdat wanneer die, ja, wanneer die eilen trekken op naar de jirszoot, ja, herinner je nog, van de, alles hebben we al gehad. Dus alleen maar visualiseren jezelf, werk doen van binnen jezelf, ook thuis. Niets anders, inbeelden jezelf. Dus wanneer die, dat onderstel van de, van de jirsut, in een grote toestand, omhoog trekt. Dan, wat hebben we dan? En samen, daarmee is ook dan de ketter van de uh, malgoed, ja, van de noekwa, trekt ook links. Dan is links, hebben we dan, gochma, uh, maar geen chassadin. Waarom? Eile zijn de kilim. Welke kilim zijn eile? Kilim van het ontvangen van, of kilim van het geven. Huh? Okay. Ontvangen natuurlijk. Daarom die, die ontvangen dan die kunnen. Wat is hun eigenschap? Ontvangen van licht. Hochma, ja, dat is hun ja, eigenschap. Gar. Dat is hun eigenschap, gar. En zij ontvangen via de linkerlijn gar. Duidelijk, want het Binaabe geleerd, Bina, die stijgt op weer. Ook naar. Ja, de Abou Herinner je nog? Abou Yima Want als die eile, als iets op de, op de geestelijke lader steegt op één, gewoon op één, één traptreden of één sfera omhoog stijgt het op. Dan betekent dat alles gaat omhoog. Duidelijk betekent alles die in die toegevoegde waarde toeneemt voor één, voor die ene sfera. En natuurlijk blijft de hele ladder staan ook op zijn vaste plaats. Het gaat ook niet weg, duidelijk. Als het omhoog steegt ja, door een man. Als een mens een man opbrengt, ja, een, een gebed of zo. Dan gaat, gaan ook, dan gaat alles, de hele ladder gaat omhoog. Maar het ladder blijft, de ladder blijft ook op zijn eigen plaats staan. Maar de toevoeging, als het ware, toegevoegde waarde, dan de hele ladder steekt ook een stukje op. Dan betekent ook hier, dat ook de abouïma die stonden, normaal, waar staan de abouïma ten aanzien van de arikantpin? Al moeten we kijken -ke ten aanzien van de arikantpin. Als we spreken van de lucht, goed -ke kijken ten <coughs> aanzien van de arikantpin, waar staan die en die? Abouïma, waar is hun standplaats? Vaste standplaats? Tussen de P, tussen de P, kun je zeggen, tussen de P en de HZ. Ja, dat is zo moet je die goed doorzien. Dan gaat de bina, dus de abuima, waar steigen ze op dan? En binnen die abuima wie zit binnen die abuima? Wie, abu wie bekleedt de abuima? <coughs> Welke sfera van de Arihantin bekleedt de abuima? Alles moet komen, en rechterschapen. <coughs> abuima, ja, die bekleedt de Arihantin. Dat er niet toe, het meer nieuw. In praktijk brengen wat we leren. Ja? We gaan niet haasten ons met de zoger. We gaan echt nieuw leren werken van binnen. In plaats van, in plaats van illustraties. Dat is wat we nu doen. Is een goede illustratie. Want dat is de letters en and alle andere dingen. Maar die structuur moeten we wel van binnen leren. Uh, visualiseren. Dat is het geestelijke verruiming, dat is de hele, alles de, kum, de hele clue is om geestelijke verruiming te hebben. En dan straks, meer en meer moet het bij ons groeien, dat van binnen, dat wij gaan zien, dat hele het hele geestelijke helaal van één uiteinde naar de andere, zoals Adam had dat gezien voor zijn zonde. Dat is ons streef, streef uh, Streven. Ons streven is echt komen tot zo'n toestand zoals Adam was voor zijn zonde. Zo so is het eigenlijk. Dus He visualiseer eens Oké, okay, de Abou Yima. Abo is een partsoef dat bekleedt de Arihant-Pin. Welke sfeer bekleedt hij van Arihant-Pin? Alles moet overeenkomen komen eigenschappen. Wie. Nee, kijk, moet je goed kijken. Het is niet terug dat je fout maakt. Het is goed dat de hele bedoeling is dat we zo opbouw. Kijk, abo we zijn ja, we zijn allemaal zijn ermee eens, dat abo we zijn bekleed dan vanaf de peer, ja, van de per, van de en tot de haze van de arie Klopt het? Oké. In het hoofd, Hoofd, het hoofd van Arigampin eindigt boven de p. Ja of niet? Dus dat hoofd, hoofd van Arigampin bekleiden ze niet. Ja of niet? Oké, okay, ze bekleiden dan vanuit de p. Wie is overgebleven in de Arigampin in zijn hoofd als gevolg van de tweede Tsimtsum? Welke is er? gogma En de bina is uitgegaan uit het hoofd. Dus in de, in de Arigampin zelf. Ja, die is gewoon heeft iets Dan onder de P van de arie handien, daar is de plaats daar nu is, uh, is daar toe gedaald is de Bina van de arie handien. Ja, of niet? De Bina van de arie handien. En die Bina, die wordt bekleed die, die wordt bekleid door Abawijima. Nu die Abawijima trekken omhoog naar de uh, naar, terug naar de. Want alles is nu door het opstegen van de man. Een, een hokje opstegen van de man. Ja, we hebben gezien dat. dat ja, zon, zee ook was stegen naar de Yersoet. Ja of niet? Nou, dan Abou steeg ook weer een eindje omhoog. En de Abou is nu met Yersoet geworden tot een par maar de aboe zijn opgekomen naar het hoofd, ja? De volgende station, het volgende station is de, het hoofd, ja of niet? En zij zijn opgeklommen, hoe kunnen ze opklimmen naar wat het, wat, het, wat het niet behoort tot hen? Hun plaats is daar, hoe kunnen ze opklimmen? Door wie? Wie geeft hun kracht om op te klimmen daar naartoe? Huh? Oké, okay, wie is dat? Bina, want zij bekleedde Bina, ja of niet? Wie kan, wie kan omhoog opklimmen? We kunnen niet omhoog opklimmen, niemand kan omhoog klimmen zonder, zonder verbonden te zijn met, ele, met een element dat behoort tot de hogere, ja of niet? Dus Abouima kunnen niet, nu niet omhoog opsteken voordat, voordat uh, kunnen ze niet opsteken naar de parsoef, dat boven hen is, ja of niet? pin is binnen hen is, of boven hen is. K hoe kunnen ze dat wel doen? Dan de bina, bina hoort wel in het, uh, bij pin, ja of niet? Dan de bina, die binnen de aboeïm is, die bina die wel kan wel naar boven opkomen, als maar zij is naar beneden gekomen van, vanuit het hoofd van Pin juist om de lagere te helpen. Ja of niet? Nieuw, de lagere die doen, die hebben net uh, man opgebracht. Ja, man betekent dat iemand zoekt naar het goede. Die gaat goed uh, leven hebben. Dat gaat Torah naleven. Dus de voorschriften naleven. Dus goed kiezen voor het goede. Ja, je een vragen als het ware om... Om... Uh, om Groei, vulling. Nou, dan Bibina, eh, eh, die, die zich geroepen voelt, van de, van nog van de vier stadia van het licht, dat zij heeft voortgebracht, ze aan okay. Dan voelt ze zich geroepen nu om op te steken... naar de, het hoofd, Roos van de Aboviem. En zij neemt mee. Die traptreden, ja, die van het onderste, dat onder, in de, de, waar zij stond, in, voordat zij opgeklommen was. Dus zij stond daarvoor in de, uh, ja, uh, onder de P van de Arigampin, ja, en zij was bekleed door Aboeim, en nu steeg zij omhoog. En ze neemt natuurlijk mee, die abbevoeima, waarom in het geestelijke niets, niets verdwijnt. En al de rechimot bleven altijd werken. Daarom de toestand wanneer de bina stond onder de P, ja? En nu had ze in de toestand toen de bina stond onder de P, was zij op dezelfde hoogte stond ze als de Aboeima, ja of niet? Net zoals een lamp en een lampenkap. Nu steigt de bina omhoog naar het hogere. En wanneer, ze, wanneer een hogere staat op dezelfde plaats als de lagere, die wordt verbonden daarmee, ja of niet? Niets verdwijnt in het geestelijke. Dus alleen maar, nu staat ze, gaat zij omhoog, de bina terug naar het hoofd. Zij neemt ook Aboeima met zich mee. Oké, okay? iedereen begint het? En nu, wat gebeurt er nu in het hoofd? Het is een, doet er niet toe dat het niet, uh, niet hier, dat het uh, dat niet ter plekke is. We gaan gewoon praktisch leren ervaren de, de geestelijke ladder. Dus het je we gaan leren nu op een heel andere manier om, we gaan op een heel andere manier met de zoger om. We gaan leren dat ervaren. Het is de tijd gekomen om dat te doen. Dus de binan stijgt op. Bina behoort waar? Zij behoort bij wie? Bij de hochma van de Arikhampien. Ja of niet? In de Arikhampien, hoe zit het in Arikhampien? In de Arikhampien zit het zo. So, Kijk, in de Atsilut is het alles zo. In de, is it so for, uh, that in de Pin is het zo. So, Dat ketter van de Arikhampien is het mannelijke aan de rechterkant, en de bina is, is het vrouwelijk. Waarom is het zo? So? We hebben geleerd, bina is nu uitgegaan vanuit, de, vanuit het hoofd. Duidelijk? Dan moet wel altijd een paar moeten zijn, mannelijk en vrouwelijk. Dan, de ketter wordt als mannelijke en hochma van de Pien wordt vrouwelijk. En huh? dat? Dat is Chokma van de Arihantin. Dus Keter Chokma. Dan is het Keter. hebben we twee sferot alleen. Of twee parts of vier, two. Twee Twee nu Algemeen kunnen we zeggen. Dan de Keter is mannelijk. Net zoals uh, Geset. En ja. die is de bron van de Hasadim. En ja. de Chokma is links. Dat is een vrouwelijk. Oké? Oh, yeah en nu keer dan die, die Bina terug naar het hoofd, waar moet zij waar hoort ze dan bij bij de ja, bina waar bina staat normaal, links, ja of niet en zij gaat links ook omhoog, ja of niet ketter aan de rechterkant het is zo stap voor stap we gaan dat doen, het elke les nu dat wij gaan het ervaren die, niet de pagina's maken van zo sneller en sneller en sneller de bedoeling is om te ervaren uh this happened yeah and it pagan has done and up it road saying that we so feel about have a week. That is a normale the traditional world yeah yeah they say that uh, and you met elkaar only wet street doen say we had the eerste book Talmud and the hele book and uh, from, uh in, in, in, in the Talmud School and Zoom so they are well, younger we had the eerste dan that the hele track track tractat, tractat doen en dan gaan ze dan allemaal een wedstrijdje doen, ja, voor, voor wat, weet ik niet, voor dat, voor, uh, ze gaan dan ook wedden daarop, maar goed, maar dat is niet de hele bedoeling van ons, de hele bedoeling van ons nu om te ervaren die geestelijke wereld, en dat doet niet toe dat we fouten maken, nog een keer, die Bina, die steeg nu naar boven, naar het hoofd van daarin gaan en zij neemt mij met zichzelf als haar bekleding, ja, de aboehima, die bekleedt die bina. Nu komt het, gaat nu die bina, die komt hoog naar waar naartoe? Naar links, ja of niet? Want die bina staat links aan de boom des levens. Nu gaat die bina omkleden, duidelijk omkleden, dus boven. Omkleden betekent boven, ja. Er, erbuiten staan, als omhulsel zijn. Die gaat omkleden wie, omkleden wie? De hoogma van links, duidelijk. Of wij zeggen boven, boven, beneden, of wij zeggen binnen en buiten, dat is hetzelfde. Eigenlijk, dat is hetzelfde. Dus dan nu Bina, die gaat omhullen nu, de links. En nu boven die Bina is nog omhulsel van Abu Eigenlijk, Duidelijk, gaat niet weg. De aboeïma steeg nu op samen met die bina. Bina die omhult de hoogma. Ja of niet? Lagere, die komt naar de hogere. Die wordt oh, tot, tot omhulsel van de hogere. Duidelijk, die wordt als hogere. Maar natuurlijk niet hogere zelf. Duidelijk, hogere is binnen. Binnen dat. Eh, maar de aboeïma, die waren aan omhulsel van de bina. Die blijven omhulsel van de bina ook in het hoofd. Wat gebeurt er nu in het hoofd? De provider van Chokma is de Chokma. Ja of niet? Gochma die verkrijgt dat in de Gochma zit dan een zof. Ja? De Chokma die straalt binnen de Bina. Ja of niet? Bina omhult, omhult die Chokma. Die Bina die ontvangt dan van de Chokma Licht van de Chokma. Welke licht van de gogma ontvangt? Alles wat de gogma is, is alleen maar chogma. Oké, okay? alles wat licht van de gogma die geeft in het hoofd, is alleen maar chogma. Maar bina heeft haar eigenschap, welke eigenschap van de bina is? Bina, oké, okay, bina, ja, of niet? Dus welke eigenschap, welke kracht van de heeft zij, kan zij verdragen? Ja, alles dus. Zij bekleedt de gogma. En gogma heeft alleen maar gogma. Ja? En zij komt nu omhulde hulde Welke, wat kan zij wel behapen van de gogma? Zij ze is zelf bina. Bina van de gogma. Ja, of niet? Gogma van de gogma kan alleen maar gogma hebben. En zij kan het niet. Zij heeft alleen een kracht. Zij is omhulsel van de gogma. Dus zij kan alleen licht van hem ontvangen als, als, als, als lampenkap principe. Ja. Zij kan alleen van hen ontvangen gogma, ja, van de gogma. gogma kan ze ontvangen, maar van haar eigen kwaliteit. Dus, dus bina van de gogma, dit is wel gogma, het is echt gogma. Maar het is gogma, het is wel gogma, maar het is dan bina van de gogma. Oké. Okay. Element van chassadim. Huh? Element van chassadim. Is nee. Zij is zelf, kijk, zij is zelf, nee, zij is zelf, is zelf chassadim oké, okay? zij zelf chassadim, de Bina, maar nu Bina steekt op naar de Chochma, zij ontvangt Chochma, zij heeft het niet nodig, dat is iets anders, zij voor zichzelf heeft het niet nodig, maar zij straalt wel, zij heeft dat Chochma, zij kan die Chochma doorgeven aan de lacher. oké, okay? zij ontvangt die Chochma, en daarom en zij heeft het niet nodig, dat is iets anders, maar zij kan nu via de linker lane, zie dat? New seat, war, seat, didus, -we new en nu zit ze waar, zit ze die dus, de aboe maar a nu zit en waar, die bekleden, die, uh, die bekleden die bina. Die bina ontvangt nu, die bina, van de arie ze is behoord bij de arie-chanpin, ze ontvangt dan de hochma nu van de arie Maar alleen op haar niveau, op het niveau van de, van de bina, van de Ari van de kochma. Duidelijk, er zijn tien sfeerot. Bijvoorbeeld, nou, als er tien sfeerot is, zijn van gochma. Zijn ze allemaal hetzelfde? Nee. Ze hebben allemaal niveaus. Ter, hoewel allemaal zijn ze gochma. Van keter tot en met malgoed, zijn dat allemaal gochma. Duidelijk, tien sfeerot van de gochma. Allemaal gochma zijn. Keter van de gochma, gochma van de gochma, bina van de gochma. Iedereen ziet het? Dus die binaanu die steigt op naar het hoofd, De bina van de arihan pin steigt op naar de kochma van de arichan Ze bekleedt hem. Ze kan ontvangen dan de bina van de kochma. Ze is kochma? Ja, ze is kochma. Eigenlijk, ze is kochma, maar van welk niveau? Van het niveau van de bina. Dat is. Zo so gaan we nu werken nu. We hebben genoeg nu uh, kennis en genoeg opgebouwd, dat wij op die manier gaan nu leren, dat wij gaan ervaren die al die, die sferot Hoe zij werken, op welke manier zij, uh, zij uh, verbonden met elkaar, de bewegingen, etc. Dat is de hele bedoeling. Duidelijk? <coughs> en nu gaat zij dan, zij is nu verbonden, die bina, die ontvangt nu uh, de bina van de Hochma. Zij is bekleed door Abouhima. Okay. En Yima zijn nu ook in het hoofd. En Yima ontvangen nu van haar ook die bina van, bina van de hoogma. Okay. Zij ontvangen dat, want zij zijn ook bina. Yima zijn eigenlijk ja, alleen hogere bina. Dus zij ontvangen dat en zij zijn nu verbonden met de jirsut. Ja? En hier is nu opgestegen waar naartoe? Vanaf van, van zijn eigen positie. Naar Abouhima, naar de plaats. Ja, eigenlijk Naar de plaats van de Abouhima. Iedereen ziet het. Als iemand het niet ziet, ga maar kijken naar, de, naar onze standaardtekening. Maar probeer het te werken zo. Op die manier ga je verruimen jouw innerlijk. niet met alleen met je kopie, maar je gaat ook voelen dat. Stap voor stap ga je dat voelen. Oké. Okay. Dan... De Abawiyama, die hebben nu als het ware verbonden, want ze zijn verbonden met, ze, met de, sorry, met de, de, de alpine van de Bina, oftewel, de Yersut, ja, de Yersut. Ze geven dat door aan de Yersut, die Chochma. Ja, en dat is, dat heet dan, dat heet dan niet de Chochma, Chochma, de Chochma, de, de ware Chokma, alleen wij noemen dat vak de Chochma. Alleen ne van de hochma. Right? Licht is ne van de hochma. En dat geven ze, ze door aan Yershut. En Yershut staat nu waar in de plaats van de abouïma, waar de oorspronkelijk like, stonden, ze staan daar ook nog steeds. Duidelijk, right? ze niets verdwijnt in het geestelijke, dus de plaats waar abouïma stonden daarvoor staan ze nog steeds. Duidelijk. Alleen extra kwam door de man van iemand. Ja, van iemand die dan ergens... Ergens in Groningen heeft een, een man heeft op, uh, naar boven gebracht. daar is hij ook In Groningen hebben ze ook iemand die man opbrengt. Dat weet ik zeker. Nee, nee, nee. Dus die heeft een man opgebracht. Duidelijk. Omhoog getrokken. Ja... Die kunnen nog omhoog trekken daar, man. He? Die heeft de man omhoog getrokken, duidelijk. En, die, en daardoor alles in beweging gebracht. Maar Abouïma bleef op haar eigen plaats staan. Maar er kwam, komt extra, door de inspanning van de mens, komt extra nieuw in beweging in de geestelijke wereld. He? En nu geeft die Abouïma vanuit die positie van bekleding als bekleding van de gogma, Oh nee, verblading natuurlijk van de Chokma, maar dan via de Bina. Bina is binnen hen, ja of niet? Bina van de Arihantin. En zij geven nu dat licht wat ze ontvangen nu van de Bina, van de Hochma van de Arihantin, via de linkerlijn, ja duidelijk. Zij ontvangen, zij gaan doorgeven dat aan like. Jirsut. duidelijk. En Jirsut staat nu in, tussen de P en de HZ. Oké, en waar staat nu de zon? De iran Pin, waar staat die nu? Na, de, na dat eerste optrekken. Die is nu opgetrokken, waar naartoe? Tussen de HZ en de Tabor. Heel goed. Die staat daar naartoe. Daar staat die. Dat is boven de taboor. Nou, daar kan dan de. Dat verbonden was ja, met de... Jisjot stond ook eerst in de, uh, op, haar, op zijn eigen plaats. Nu dus is het omhoog getrokken. Dat Jisjot kan nu geven aan zichzelf. Hij hey, goed, goed kijk. Nog een keer. Nog een keer even gaan we nog terug. Het is erg belangrijk dat we dat ook pakken. Want de hele bedoeling is om niet te leren wezen Kabbalah is niet de theoretische eigens, eh, wetenschap. Je moet het gewoon ervaren. Oké, okay. en nu keren we eventjes terug naar de plaats waar wij gebleven waren, waar wij dus consensus hebben over wat het allemaal, hoe dat zit. Dus de Abouyima nu, staan nu als gevolg van het optrekken van de man, ja, eenmalig, dus één een, een keer voor, voor de kracht, zoals het, dan staat de Abouyima nu, uh, in, de ho in het hof van de hoofd van de Arihantin, je doorziet het, en ze bekleedden daar de bina. Met wie zei allemaal, met wie ze stonden, stonden Abou Ima onder de p, in hun normale toestand, ja, normale, normale positie. En nu precies hetzelfde, zij Abou Ima, bekleedde nu de bina en de bina bekleed de Chokma van de Argentine en ze ontvangen zo van elkaar ontvangen ze dat de lichten ja? en dan net zoals als lampenkap principe nu de abouima ontvangen die licht licht van dit Chochma. Ja, de Chokma. het Shama van de Hochma, ja, Bina van de Chokma, hetzelfde. Zij zijn opgestegen abouima opgestegen van hun eigen plaats onder de p, van tussen de p en de hase, naar het hoofd, ja. Ze kunnen nu niets verdwenen in het geestelijke. Ze konden opstegen, dat betekent, ze hebben ook de opening ernaar ge, ge, uh, overgehouden. Dus duidelijk, ze zijn opgestegen omhoog, dat, als het ware, de gat bestaat al. De gat, waarmee zij dus, dat ze hebben opgestegen naar boven, bestaat dan dus... Zij geven dan hoe die Abou Yima, let op, niet theoretisch, maar in praktijk. Die Abou die nu staan in een hogere positie, in het hoofd van ja? die geven gewoon dat licht door naar zijn eigen positie, naar de Abou die standaard staan op hun eigen plaats. Iedereen ziet het? Ze zijn verbonden met de Abou oorspronkelijke, op hun oorspronkelijke plaats. Dus iedereen ziet het of niet? Dus nee. Abou Ja, ik zie niet dat iedereen ziet het of niet? Zie je dat maar? Nee. Oké. Okay. Dus de aboeima krijgen kregen nu dat licht van Chogma. En zij geven nu dat licht naar hun eigen Abou naar de Abou die op een eigen. Op een eigen plaats. Dat is geen probleem. Die zijn uh, absoluut verbonden met elkaar, die kwamen omhoog, die, die kunnen stralen daar. Nou, dat, dus die stralen nu naar Yima in hun standaardplaats. Nu in de standaardplaats van de Yima staan Yima van hun eigen, uh, op hun eigen niveau. Die krijgen dan dat licht van de Yima, van de Chochma. En die Yima op hun eigen plaats, die zijn bekleed nu door wie? door wie zijn bekleed? Hier is het dus, hier nu bekleed, is nu omhulsel. hier is het nu om omkleed, bekleed nu de yima op hun eigen plaats, Ja of niet. En dan hier is het nu dat licht van de aboima dat op hun eigen plaats, op dezelfde niveau, op dezelfde manier als lampenkapprincipe. dus de hier is het nu ontvangt nu licht wat yima ontving. Op hun eigen plaats. Natuurlijk dat niveaus verschillen natuurlijk, maar het is altijd, het is nog steeds een chogma. Uiteindelijk, chogma wat ze op hun niveau, die ze ontvangen nieuw, de hier ontvingen nu die, ontving die chogma van die ababouima van hun eigen plaats. Ja of niet? En nu kijk ik goed, ababouima op hun eigen plaats hebben ze chogma nodig zelf. Nee, Eilig. ook niet wanneer zij opstegen naar de, naar, naar, de, naar, de, naar de roos, naar het hoofd. Hebben zij daar maar nodig voor zichzelf? Niet. Eilig. De nu, dus nu, maar nu zij nu ontvangt dat Jirsut, terwijl Jirsut bekleedt nu Abouweïma op een eigen plaats, Jirsut ontvangt nu de Gochma wel van de Abouweïma. Hij heeft wel de Gochma nodig. Ja of niet? Jezus als zeven onderste sferot als van de Bina, die heeft wel de Gochma nodig. Waarom? Om door te geven, er ze hier aan binnen mag goed. Zijn eigenschap is wel uh, om Gochma te ontvangen. Iedereen ziet het? Dus die Jezus ontvangt op de plaats van zijn bekleding van de Abbaweim op hun standplaats, op hun vaste plaats, ontvangt Jezus van binnen die chokma van de Abou Yimav op hun eigen plaats. En hij heeft graag nodig dat. Hij kon dat niet ontvangen, die chokma, in zijn vorige toestand. Herinner je nog? Wat was zijn standaardplaats van de Yershut? Onder de Hazé. En licht waar straalt dat licht chokma tot wat bereikt? Het licht chokma tot de Hazé. Tot de Hazé kan het wel. Het licht geven van licht kan door tot de geze gegeven worden van de Arikampien. Nu ontvangt hij die juisset via de yima die in hem straalt. Hij ontvangt die juisset. Abavoyima zijn ook ontvangen dat, maar Abavoyima hebben dat niet nodig. Nu ontvangt die juisset die, die hochma. En hij juisset op zijn hogere plaats is verbonden met. De Jirsut op zijn eigen plaats, ja of niet? Iedereen is ermee er akkoord? Dus Jirsut had ook opgestegen één plaatsje van zijn eigen plaats, zie je ja. ja. so, dat? Kees? Ja, zo, dat is niet moeilijk. Dat is daarom gaan we op die manier werken. Dan zullen so jullie gaan voelen de schepper. De hele bedoeling is dat wij laten, dat wij hem om hul, om hul, om uh, als het ware omhullen de schepper. Dat wij hem een relatie opbouwen. teta teta relatie met de schepper opbouwen. En dat is wat wij doen nu. Dus hier is op, zijn op zijn hogere positie. Niet op zijn eigen plaats. Maar op zijn positie bij Abouweïma. Hij is bekleed, bekleed Abouweïma boven, boven de Gazé. Hij is opgeklommen naar eentje omhoog. Nu kan hij ook schijnen naar zichzelf. Ja of niet? Hij gaat niet doen aan. Wij zeggen dat. Wij, ja, tot het, nu huh? Hij kan niet doorgeven. Kijk, hij geeft het aan zichzelf. Let op. Wij zeggen, we hebben het altijd geleerd dat Zieren. Uh, Justoet geeft het aan, aan. Bina geeft het aan. Aan zeer en p et cetera. Zo so hebben we dat met woorden gesproken. Dan zie je dat hoe verwarring bestaat. Als wij dat alleen met woorden dat doen. Natuurlijk is het zo. So, maar het is altijd zo. So dat een hand kan een hand geven aan wie? Een hand kan een hand geven aan een hand. Aan een andere hand. En niet een hand kan geven een hand aan een voet. Eigenlijk. als je wil iemand... Ja, begroet elkaar. Je gaat niet uh, begroeten door een hand tegen iets anders. Tegen hand en hand. Dus alles moet overeenkomen met elkaar. In onze wereld alles kan natuurlijk. Maar ik bedoel, de, ik bedoel alleen de, de overeenkomst naar regenschap. Alles in het geestelijke is overeenkomst naar regenschap. Dus ik let op. Iedereen is nog, nog bij. Erbij? Let op. Dus hier stond op zijn nieuwe plaats. Die ontvangt nu Gogma. Echte Gogma. Nee, dat is wak de gogma, dat is niet zestiende van de gogma oké okay. maar dus hij gaat het doorsluizen naar zijn, eigen, naar zijn eigen plaats, ja of niet naar zijn eigen plaats, onder de Gazé van Gazé tot de Taboer. hij gaat het nu dat doorsluizen naar zichzelf, waarom? overeenkomst naar eigenschappen. hij heeft het gemaakt ja, hij is naar boven geklommen wie? Jirsut is omhoog geklommen, hij heeft de opening gemaakt naar boven. Nu kan hij dat ook naar zichzelf trekken, dat licht, uh, wat, de lagere, een lagere naar, ver, wat een lagere trap traptreden of een lagere uh, veroorzaakt aan de hogere, die verkrijgt ook met terug, uh, terug naar zichzelf. Dus Jirsut kwam naar boven die gaat geven aan zichzelf. Eigenlijk, altijd zo, dus is dezelfde eigenschap. En nu, op zijn eigen plaats van de jirsut. Wat zit daar, hoe zit daar de situatie? Daar staan, hebben wij twee delen. Ja, rechts en links, mannelijk en vrouwelijk. Ja, van de jirsut op zijn eigen plaats. Ja, of niet? Aan de rechterkant hebben wij Israël Saba. Dat mannelijke. En aan de linkerkant hebben wij uh, En de Israël-Saba. Wie omhult de Israël-Saba nu? Israels, wie omhult nu de Israël-Saba? Uh? Aan de rechterkant. Wie kan aan de rechterkant manlik, omhullen hem? Zeeran-Pien. Aan de rechterkant is Zeeran-Pien. Dus manlijk moet manlijk omhullen. Eigenlijk. In het geestelijke is het iets anders. Eigenlijk. En. Aan de linkerkant is die Malhoed, ja dat is de ketter van de Malchut, die opgestegen was samen met Zerendbien. Die omhulde dit voorna. Ja of niet? Oké, okay. wat hebben we nu? Let op, wat hebben we nu? Kijk, zie je dat, dat mechanisme? Nu komt dat hochma. Goed nu opletten wat ik nu probeer te zeggen. Dat is, that is, that is de relatie opbouwen met de schepper, wat we doen nieuw. Praktische, praktische dingen. Dus nu de Yisut van zijn hogere positie straalt naar, naar zijn eigen positie. Ja of niet? In zijn eigen positie zijn twee plaatsen waar hij kan stralen. Rechts is dan Yisut, Israel Saba, mannelijke. En dat is, wat wil dat Yisut? Israel Saba, mannelijke. Welke kracht he? wil hij, wil hij, heeft die heeft die gochma nodig, ook hij heeft geen gochma nodig, duidelijk hij heeft chassadim nodig de rechterkant, hij heeft altijd chassadim nodig, alle oh, hele rechterkant heeft chassadim nodig, duidelijk ja, duidelijk dus, wie heeft dat, dat de gochma nodig, wie ontvangt nu de gochma van de eerste, alleen dit funa ontvangt nu de gochma ah ja, yes, linkerkant. De Tfuna nu op, zijn, op, zijn, op haar eigen plaats ontvangt nu de chogma van Jirsut. De ware Gochma. Dus de ware de Gochma die allemaal doorgetrokken wordt van de linkerkant naar beneden. Duidelijk? Van de Gochma van de Arigampin. Helemaal naar Zongod. Nu de Tfuna ontvangt die hochma. En de Malchut die... Omhult die tvona, dus die mahoed die ontvangt dan die, die, hè? die, die, Oké? Okay. En die, Malchut komt van... ...onder de die, die, En van onder de hebben we hebben geleerd, ...licht mag niet niet zomaar komen van in die, mag niet komen die, onder de geze. Waarom? Daar zitten die, die, daar die, die, de klipot, daar kunnen de klipot ook al aangrepen. Uh, Daarom alleen maar boven de gezet, Ja, Of, sorry, boven de tabor. Waar, waar nu de maal zit nu? Boven de tabor tussen de tabor en de HZ. Ja? Daar zit ze aan de linkerkant. Ze ontvangt de hochma. En hoe ontvangt ze de hochma? Wat is haar positie? Hoe staat zij ten aanzien van de Israëls, ten aanzien van and bin Links. Links en nog meer. Hoe? Daar heb je ook de toestand van, van uh, dat net zoals het boven de kazerne, binnen de, de, de plaats van tussen de kazerne en de tabuur staat de hele part partzu van Jésus. Hoe? We zeggen dat rechts of links, ja, rechts is Israël Israël Saba en links is Tjonda. Als we dat zien rechts en links, maar als we dat zien van boven naar beneden, hoe zit dan dat? Hoe zit dan? Dan zit het. Als we zien dat de hele partzuif van Isus als samen als één partzuif, dan hebben we tot de Heze boven de Heze, ja, van de Isus zelf, dan hebben we Israël Saba en Israël Saba, en onder de haze, dus uh, aanleunen an, tegen de tabur van Ari Hanpin, daar, daar is onder de haze, daar is de Tfuna. En op dezelfde manier omkleedde zij de Israël en nu qua Israël is ook, Israël bekleedt nu de Israël Saba, Zeeran nu maakt ook net als een grote partsoef met de nukwa. Dus boven de HZ van de zeeran is nu. Boven de gezé is zeeran en onder de gezé is de nukwa. Dus op dezelfde manier. Dus wat nukwa ontvangt nu? Nukwa ontvangt nu als het ware in haar kilim van ontvangst. nee, het wees goed. Maar niet in haar kilim. ...van haar ketter gogma. Dus, zij ontvangt eigenlijk licht nieuw ...in haar gogma. In welke kilim ontvangen... Go, wordt altijd ontvangen? Da, nee, kilim van gogma. Altijd worden ontvangen in... In, in de kilim, sorry. Het licht gogma... ...of licht gar... ...door welke... ...in welke kilim worden zij ontvangen? Huh? Nee, in welke kilim? Nee, wat hebben we geleerd? In welke kilim? Kijk, we hebben geleerd vanaf Simtsum, bed. We hebben geleerd dat Keter Chokma, die hebben dan ontvangen licht van Nefesroog, ja, en bet, en dat onder de KHZ onder de van Elke persoon. Daar hebben we Bina, Zeeran, Pienen, Malchut van de Kilim, ja. En die hebben de Gochma nodig. Dus eigenlijk, dus de Malchut nu ontvangt in haar Kilim, in haar onderste Kilim. Dus haar onderste Kilim wordt gevormd nu. Dus de Kilim van Bina, Zeeran, Pienen, Malchut van de Malchut. Die ontvangen dan het Licht Gochma. En zij kan het Licht Gochma niet, niet ermee doen zonder Chassidim. eigenlijk. En Chassadim zei kan alleen ontvangen van Zeiran Dan hebben we nu de toestand waarbij aan de rechterkant hebben we Zeiran die Chassadim heeft. Uiteindelijk, die ontplooit Chassadim van de is -Is -Is -Is Israël Saba. Zij die die Chassadim van Israël Saba, die binnen hem is. En zij zij ook van de linkerkant, dat komt helemaal van boven. Via de linkerkant, via de Tfuna. Zij zuigt het naar binnen, de maalgoed van de Tfuna. Eigenlijk. Maar chassadim heeft ze niet. En omdat zij komt van de, van de onderste kant, van de onderde chassé, de maalgoed. De maalgoed komt van onder de, de tabor Daarom heeft ze wel chassadim nodig. Let op, erg belangrijk. Nu wil ik nu even afsluiten voor, voor deze tweede, tweede, tweede gedeelte. Daarom heeft ze Ghazadim nodig om te ervaren de Chokma. Waarom? Omdat haar oorsprong is van onder de Tabor. Ja, of, herinner je nog? Van onder de Tabor. En daar zijn al klipot. Weet ik? Herinner je, kijk nou naar de, naar, de, naar de wereld Adam Kadmon. Onder de Tabor kon geen Chokma komen. Ja of niet? Ja of niet? Adam, Adam Kadmon tot de tabor kon licht gogma komen, precies dezelfde is het hier, in absolute hebben zij ook de plaats, dat heet tabor, ja of niet, dus, en dat zij komt, de goed komt van onder de tabor, daar kan geen gogma, mag geen chogma komen, Eigenlijk. dan, eenmaal heeft zij dat e deze eigenschap, dan deze eigenschap wordt gehandhaafd bij haar, ondanks het feit dat zij nu steekt op naar de, naar de, twona. Ja, duidelijk, zij blijft behouden haar eigenschap dat zij mag niet gochma ontvangen. Zij wil graag ontvangen, maar ze mag niet, omdat zonder chassadim, malchut, haar eigenschap ze wil gochma ontvangen, maar zonder chassadim kan ze niet ontvangen. Dus zij ontvangt wel die gochma, maar het is, dat is, voor haar is het niet gebruikelijk nog. Duidelijk, daarom is het nog nodig, nog een opstegen naar Abu Yima, en daar zullen zij dan, of zullen dat leren, later leren, ook weer, op welke manier dan de chassadin wordt toegevoegd ja, aan haar, dat zij gaat het ervaren. Zie je dat? Op deze manier gaan we met jullie leren nu de, de Kabbalah, zonder tekeningen en niet zonder beelden te maken, alleen, alleen naar krachten